1 uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven en Patrick Claudiers. De koning verdient extra bescherming. En goed dat Shell voor de rechter wordt gedaagd... wegens milieuschade. Dat leidt natuurlijk zometeen tot debat in het Lagerhuis. Je hoort het om half twee. Nee, is niet waar. Dat was de oude tijd. Je hoort het zometeen. En het AMC zet de geneesmiddelenindustrie buitenspel. Dat nu in het uitgebreide internationaal met Katrien Straatman. Het Academisch Medisch Centrum gaat een duur medicijn tegen de erfelijke stofwisselingsziekte CTX namaken. Het Amsterdamse ziekenhuis voelt zich daartoe gedwongen omdat de farmaceut die het middel heeft laten registreren een drastische prijsverhoging heeft doorgevoerd. Sinds juni vorig jaar is de prijs sterk gestegen in sommige gevallen tot 220.000 euro per patiënt. Verslaggever Mark Hamer. Eerst kort de geschiedenis van het medicijn waar het hierover gaat. CDCA en de behandeling van de stofwisselingsziekte CTX. Het was op de markt voor een hele andere indicatie om galstenen op te lossen. En is toen hiervoor gebruikt en dat kost een paar honderd euro per jaar. Vertelt professor Carla Holak van het AMC. En nu heeft een bedrijf dus bedacht om dat dan te gaan registreren en dan op de markt te brengen. Alleen die heeft daarmee de prijs uh, flink omhoog gegooid... naar nu zo'n 160.000 tot 220.000 euro per patiënt per jaar. Belachelijk, vindt Holak dat. Omdat er nu in feite uh, oude wijn in nieuwe zakken wordt verkocht... voor een exorbitant hoge prijs. Hier is helemaal geen innovatie aan te pas gekomen. En dat is iets waarvan ik denk dat we dat tegen moeten gaan. Dus bedacht men met goedkeuring van de verzekeraars... die weigerden de hoge prijs van de farmaceut te betalen... voor de ongeveer 65 Nederlandse patiënten een list. Volgens de wet mag een apotheker voor zijn eigen klanten zelf medicijnen bereiden. Dat heet magistrale bereiding. Olak legt uit wat er nu gaat gebeuren. Dat betekent dat onze apotheker de grondstof bestelt. Zorgt dat dat van een uitstekende kwaliteit is. En die per patiënt gaat bereiden. Die gaat daar capsules maken voor een patiënt. Op voorschrift van een arts van die patiënt. En dan vervolgens dat afleveren. En op deze manier wordt dan dus voor de individuele patiënt het product afgeleverd. De bedoeling is dat zo'n 50 Nederlandse patiënten klant worden... bij de AMC Apotheek die het medicijn kan leveren... voor 20.000 tot 25.000 euro per patiënt per jaar. En dat is ongeveer een achtste van wat de farmaceut vraagt. Hoelak verwacht wel een reactie van het bedrijf. Nou, Ik kan me niet voorstellen dat ze dit uh, een goed idee vinden van ons. Dus uh, ze zullen vast gaan kijken of dit zo kan en mag... Um, we wachten dat uh, rustig af. U zegt eigenlijk, kom maar op. Nou, ik denk wel dat het gewoon goed is dat er een signaal komt... dat dit soort dingen echt exorbitant zijn... en dat, dat je dat op een of andere manier moet tegengaan. Dat was Carla Hollak van het AMC in gesprek met Mark Hamer. Het Haga ziekenhuis heeft een cultuurprobleem, zegt de Patiëntenfederatie Nederland. Vanochtend werd bekend dat tientallen medewerkers van het Haagse ziekenhuis... het medisch dossier van realityster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie... hebben ingekeken, terwijl ze daarvoor waarschijnlijk niet bevoegd waren. De Janda Veldman is directeur van Patiëntenfederatie Nederland. De koepelorganisatie van de patiëntenvereniging is dat. Mevrouw Veldman, goedemiddag. Goedemiddag. Een cultuurprobleem, zegt u. Dat moet u even uitleggen. Kijk, een ziekenhuis moet zich aan allerlei wetten houden. Uh, mensen die in een ziekenhuis werken, moeten zich aan allerlei regels houden, hebben het beroepsgeheim en dat soort uh, dingen. En ook als het allemaal, um, zeg maar als met name het ziekenhuis uh, de zaken netjes heeft geregeld en medewerkers weten daarvan en houden zich er toch niet aan, dan heb je een cultuur, uh, iets. Hè? Je kan je helemaal voorstellen hoe dat gaat. Uh, mensen zien uh, zo'n bekende Nederlander rondkomen en gaan met elkaar zitten schiegelen, kijken en dergelijke. Nou, dat als dat gebeurt, heb je een cultuurprobleem. Want het hoort zo te zijn dat iedereen die in een ziekenhuis werkt, zich ervan bewust is. van Het gaat om privégegevens, medische gegevens, Dat mag ik alleen maar gebruiken. Als ik die voor mijn werk nodig heb. Daar praat ik niet over met anderen. Ja. En dan gaan we zeker niet uh, in een dossier kijken waar je niks mee te maken hebt. Maar u zegt een cultuurprobleem. Dat betekent dat het stelselmatig gebeurt. Maar dat weet u natuurlijk niet. Dat weten we niet. Maar als, als uh, dit gaat om tientallen uh, uh, mensen. Nou, als. Uh, het, het, dat is zo exorbitant uh, uh, hoog, dat... dat is gewoon niet normaal. Nee. Maar dat moet nog uitgezocht worden, hè? want de autoriteit persoonsgegevens... gaat het uitzoeken, het ziekenhuis gaat het zelf... na of het inderdaad onbevoegd is gebeurd en ook met deze patiënt is gebeurd... Nou, wat ik heb. Ik, ik, ga uit, ik ga af op wat ik, wat ik gehoord en gelezen heb. En daaruit maak ik op dat tientallen mensen die niks met het dossier te maken hadden, daarin hebben gekeken. Dat kun je ook zien in het systeem. Wie, wie daar gekeken hebben, dat is ook bij een routinecontrole in dat ziekenhuis blijkbaar gebleken. Ja, het is goed dat dat soort controles er zijn. Maar vervolgens moet je je dan wel afvragen: hoe kan het zo zijn dat in ons ziekenhuis, waar privacy van patiënten belangrijk moet zijn of je nou PNR bent of niet dat dat zomaar kan gebeuren U beantwoordt u die vraag zelf eens, hoe kan het zo zijn dat dat gebeurt dan? wat denkt u? Nou, dat blijkbaar het bewustzijn van mensen dat uh, privacy van patiënten gerespecteerd uh, moet worden. En privacy gaat dan ook over hun, uh, hun data, hè, waar, waar ze wonen, wat voor ziektes ze hebben, wat voor controles ze hebben gehad of wat dan ook. Dat je daar alleen maar iets mee mag doen als dat voor je werk nodig is. Dat is ook het beroepsgeheim waarin voor dokters en verpleegkundigen voor tekenen als ze dit vak uh, gaan uitoefenen. U, u maakt zich zorgen, dat is duidelijk. Dank u voor uw toelichting. Diana Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie NET. Nederland. De Amsterdam Arena heet vanaf het begin van het volgende voetbalseizoen... de Johan Cruijff Arena. Volgens de directeur van de arena is het hoog tijd om Cruijff... die twee jaar geleden overleed, een waardig eerbetoon te geven. De familie van Cruijff is blij met de naamswijziging. Kinderen op de basisschool fietsen te weinig, zegt Veilig Verkeer Nederland. En daardoor doen ze te weinig ervaring op met fietsen... en dat is gevaarlijk op de weg... VVN vindt het zorgwekkend dat ouders hun kinderen steeds vaker naar school brengen. Niet alleen fietsen ze daardoor te weinig. Ook door de vele auto's rond de school ontstaan daar ook nog eens gevaarlijke situaties. En de nachttrein van Rotterdam naar Groningen op vrijdag blijft rijden. Hebben Groningen en Drenthe besloten na een proef met twee nachttreinen tussen het Noorden en de Randstad. De andere nachttrein tussen Amsterdam en Groningen langs Schiphol die wordt opgeheven. Het NOS Journaal. In de Oostvaardersplassen is afgelopen winter ruim de helft van de dieren doodgegaan. Het waren er bijna 3.000. Veruit de meeste edelherten, runderen en paarden werden afgeschoten. Dat er zoveel dieren zijn doodgegaan... heeft grotendeels te maken met de weersomstandigheden, vertelt deze boswachter. Ja, dat heeft ook van alles te maken met uh, ja, de relatief strenge winter... en de zachte winters die we vorig jaar en het jaar ervoor hadden. En, uh, dan zie je ook dat uh, de aantallen waar we... In oktober van vorig jaar, met de winter in zijn, gaan we er, ja, uitzonderlijk hoog, groter dan andere jaren ervoor. Afgelopen weken is er veel gedemonstreerd bij het natuurgebied. Mensen vonden dat de omstandigheden voor de dieren te slecht waren. De Wageningen Universiteit en het RVM waarschuwen voor teken. Het kan het komend weekende 20 graden worden en dan zijn de teken actief. De afgelopen week nam het aantal meldingen al sterk toe. Teken zitten vooral in het gras en in struiken... en ze kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken. Bioloog Arnold van Vliet vertelt wat je moet doen als je wordt gebeten. Als je een tekenpint hebt, gelijk verwijderen met een tekenpincet... of een uh, tekenlasser of wat je allemaal hebt. Een desnoot met je nagels als je niks anders hebt. Uh, en dan wel de plek een paar maanden in de gaten houden... of daar niet uh, een, een ring of een vlek uh, omheen verschijnt. Het weer er nog, vooral in het oosten, nog wat regen. Later vanmiddag droog en meer zon. Er staat vrij veel wind en het wordt 8 of 9 graden. Morgen en zaterdag dus droog en vrij zonnig. En zaterdag kan het 20 graden worden. Oeh, lekker. Mag je broer van jou ooit kroongetuige worden? Daarover zometeen debat in het Lagerhuis van de Nieuwsbv. Beste ondernemer, financier of adviseur, wilt u succesvol uw bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? Volg dan de tweedaagse cursus actief in overnames bij Alex van Groningen. Schrijf u direct in via alexvangroningen.nl. Paula Modersson-Bekker. Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in het Rijksmuseum Twente. Paula. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus actief in overnames op alexvangroningen.nl. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras.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 Zaterdag op NPO 2. De nieuwe dramaserie Export Baby over kinderhandel. Hoe zou je op Maakja geld over naar Oeganda? Het hoort gewoon bij die adoptie. Iedereen betaalt dat. Stefan de Wallen en Rivka Dijzen in Export Baby. Ik ga naar Afrika omdat ik niet kan leven met wat ik niet weet. Vanaf zaterdag om tien over half elf bij Karo en Cirve op NPO 2. Kras kortingsdagen. Nu met korting tot wel 100 euro per persoon.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 De NieuwsBV. Goedemiddag. Boksen is net schaken met je vuisten als stukken. Dat stelt oudbokser Husne Kotjabas. Ik praat na half twee uitgebreid met hem over boksen als manier van leven. Maar nu eerst. De NieuwsBV presenteert. Het Lagerhuis. Nogmaals, bijzonder goedemiddag vanuit de kelder van het en vara gebouw De koning beledigen, je broer als kroongetuige en doorgeknipte enkelbanden. Het komt allemaal voorbij in het lagerhuis. En natuurlijk is Francisco van Joden er ook weer... achter zijn bureau vandaan gekomen om zijn mening te geven. Francisco, we hebben twee nieuwe debaters, dus jij mag het even voordoen. Jij mag als eerste bij onze allereerste stelling... gewoon even zeggen wat je ervan vindt. Daar ga je. Want Milieudefensie heeft het grote Shell voor de rechter gedaagd. De organisatie wil simpelweg dat ook dit bedrijf zich aan het klimaatakkoord van Parijs houdt. Daarom leidt onze stelling heel goed dat Milieudefensie Shell... voor de rechter daagt. Uh, ja, eigenlijk moet je over stelling kunnen discussiëren... maar hier is weinig discussie over mogelijk natuurlijk, Patrick. Want ja, dit is heel erg logisch, terk nog. Het is een schande dat de overheid niet zelf heeft gedaan. Het is een beetje raar dat burgers bedrijven voor de rechter moeten gaan... Uh, dagen omdat ze de volksgezondheid benaderen. Terwijl je zou verwachten dat de overheid optreedt. Het is nu een beetje alsof jij zelf achter de mokromafia moet gaan... omdat de politie niet optreedt. Ja, daar komt het een beetje om neer. Wat heerlijk, hè, he, om in je eentje te discussiëren. Ja. En ik neem aan dat je het hier niet mee eens bent, dus oh. daar ben ik dan ook keer blij om. Dankjewel, Francisco. Ja. Dan stel ik even de ons voor. Massa Blekendaal, polderwachter uit Maarsen, Gerben de Vos... mbo-docent uit Harmelen, Nink Klaasinga, advocaat uit Haarlem... Aad Markenstein, docent en ondernemer uit Almere... en Leila Bouzlami, financieel consultant uit Breda. Ja. Ik wil het is eigenlijk te treurig, maar echt waar. Criminelen lachen zich rot als ze een enkelband krijgen. Het is kinderlijk eenvoudig om die enkelband door te knippen. En dat gebeurt ook op steeds grotere schaal. In het afgelopen jaar knipten maar liefst 63 veroordeelden en verdachten hun enkelband door. En dat aantal is dus inderdaad verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. En er zijn dus zo'n 1600 van die enkelbanden in omloop. En dat is best veel. Onlangs knipte Carlo R. zijn enkelband nog door. Toen hij 14 jaar celstraf kreeg voor de zogenaamde Shisha-lounge-moord. Carlo is nog altijd niet gepakt. En daarom luidt onze stelling... nou, schaf die enkelband nu maar af... en ik let er natuurlijk op of de discussie niet losloopt. Nienke. Ja, om heel eerlijk te zijn, je zou denken als advocaat... dat ik daar een hele uitgesproken mening over heb, maar dat heb ik niet. Want ik heb er gewoon volstrekt onvoldoende verstand van. Maar, al denkend, ja, schaf hem af... nou, misschien moet je gewoon de techniek wat verbeteren van dat ding. En dan werkt hij wel. Gerben. Ja, ik heb hem uh, inderdaad net doorgeknipt aan de schot. Natuurlijk, <lacht> hè. Nee, kijk, weet je, het is natuurlijk een enkel band. Ik vind het, het is een lachertje. Ja, je knipt zo'n ding waarschijnlijk dus heel makkelijk door. En, uh, maar ik, ik, ik zie wel een mogelijkheid tot de oplossing. Want je kan natuurlijk, als je iets doorknipt... verbreek je een contact, waardoor je ook weer iets kan laten ontploffen. Dus als ze nou een soort mechanisme erin maken... dat je het onderbeen spontaan... Afgezet wordt, mogen ze hem voor mij doorknippen. <laughs> uh, Leila, enkelband afschaffen? Uh, nee, niet per definitie. Uh, uit de onderzoek is gebleken dat uh, in de meeste gevallen uh, dat het juist heel goed gaat. En dat in de meeste gevallen. Uh, um, uh, verdachten niet meer met, uh, in aanraking komen met, uh, met justitie daarna. Dus, uh, dus zo'n enkelband is uh, wel degelijk effectief. Alleen, we moeten inderdaad, hè, wat Nienke zegt, wel nadenken. over hoe gaan we ermee om en hoe zorgen we ervoor dat de techniek niet meer toelaat dat je zo'n ding doorknipt. Ad, ben jij fan van de enkelband? Uh, ik persoonlijk geen ervaring mee. Maar als ik hoor dat 4% van de mensen dus hem doorknipt. Dan, als we regelingen in Nederland gaan afschaffen. als 4% van de mensen zeggen ze er niet aan gaan houden. Ja, dan kunnen we natuurlijk wel, uh, dan kun je wel een tijdje doorgaan. Het alternatief is de gevangenis in. Lijkt mij veel duurder. En daar wordt echt niemand goed van. Dus ik denk dat dat geeft. misschien de techniek verbeteren. Maar voor de rest gewoon lekker mee doorgaan. Marcel? Ja, nee, zo'n alternatief inderdaad. Het gevangenis is duurder. En uh, misschien inderdaad, als je je enkelband hebt doorgeknipt. en je wordt daarna gepakt, wordt je straf gewoon verdubbeld. Dan uh... krijg je twee enkelbanden. Krijg, uh. <lacht> en die aan <eigenlijk> elkaar verbinden, <tie> nou, dan kom je niet ver meer. Uh, uh, Nienke, jij zei van ik had geen mening als advocaat. Ik bedoel, nu hoor je je mede die beters. Heb je al iets meer uh, mening opgebouwd? Nou ja, ik, ik, wat ik wel weet is dat de meningen ontzettend verdeeld zijn over het effect van gevangenisstraffen. En eh, de bedoeling is dat als je nadat je in de gevangenis hebt gezeten. dat je dan eh, op een beter, als beter mens weer de samenleving inkomt. Ik denk dat dat wel beter werkt als je dat eerst een soort van proef doet met een enkelband. en er, een, en er wat meer aan wendt en kijkt hoe dat gaat. terwijl je nog in de gevangenis hoort te zitten. Maar ja, ik blijf, ik blijf het lastig vinden. Nou Ger, jij het, is toch, het, het is toch van de zotte. Een enkel band klinkt bij mij in mijn oren als een schop onder je kont. Van, nou, je denkt toch niet meer doen. Je zit lekker thuis en zo. Stel dat ik mijn buurman ons even help, krijg ik een enkel band? Mag ik naast mijn buurman, onze uh, buurvrouw blijven wonen? Maar Gerben, vind jij het prettig dan als je de hele dag gevolgd kan worden? Dat mensen de hele dag weten waar je bent, omdat je zo'n ja, band op je, je enkel mobiel hebt aan hebt he? staan. Is dat al het geval natuurlijk? Ja, dat, dat voelt. Maar, mij, als een enkelband. doordat jij je mobiel, jij kan zelf bepalen of je je mobiel uitzet of niet en niet meer te vinden bent. Ja, en nee, nee, met, met die, die enkelband, je, enkelband niet. Iemand die iemand dan anders zeep heelt en een enkelband krijgt... heb ik niet zo'n medelijden mee. Dan moet je heel goed in de gaten over zulke personen uh, blijven. En, en zitten. Ja, dat ben ik met je eens. Want jij zegt, een enkelband is geen straf. En nee, nee dat, dat dat voor, is voor iemand die zo'n delict pleegt vind ik het maar geen straf. Maar dat straf. een moordenaar een enkelband krijgt, is natuurlijk wel merkwaardig. Sorry? En dat een moordenaar een enkelband, dat dat zijn straf is... is natuurlijk op zichzelf ja, merkwaardig. Ja, ik vind het werkelijk ronduit van de zotte. Een enkelband om zijn strot... Het is natuurlijk per definitie niet een vervanging van straffen, denk ik. Ik denk dat je het in combinatie moet gaan gebruiken. En inderdaad, mensen die aan het einde van hun straf zitten en die klaar zijn om de maatschappij ingestuurd te worden. Volgens mij is het een traditie die we moeten houden. Vroeger met zo'n looie kogel en nu gewoon zo'n elektrische. Ja, Patrick... Ja, toeval reed Marcel nog een heel goed punt. Er is... Ja, Aad kwam natuurlijk met het enige relevante punt. Want waarom heeft iemand die... 14 jaar cel te wachten staat, een enkelband gekregen. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. De enkelband lijkt me bedoeld voor wat andere straffen. Dankjewel, Francisco. Dit was hem dan. De laatste minuten, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tikken tik weg. Wat zeg ik? De laatste seconde. Ja, het radiowereldje in Hilversum is weer in rep en roer... want de man die je daarnet hoorde, Gerard Ekdom... gaat van NPO Radio 2 naar Radio 10 van John de Mol... Ja, en de stelling luidt, maakt me niks uit waar Gerard Ekdom heen gaat. Ik luister toch altijd naar Radio 1. En ik let eh, erop of er überhaupt eh, discussie mogelijk is over deze stelling. Marcel. Ja, natuurlijk. Uh, nee, ik, uh, vers bloed, doe maar. Ja, hoor, schuif maar weer door, ik vind het geen probleem. Leila? Ja, helemaal eens. Ja? Nienke? Ja, mensen op de radio die schuiven onder haverklap van de ene naar de andere zender. En of dat nou van publiek naar, naar uh, commercieel is of andersom, het maakt mij echt niet uit. En de stelling, ik luister toch altijd naar Radio 1? N Niet altijd. Oeh, Gerben? Nou, het is de eerste keer nu dat ik hier gedekt hoorde. worden. Ik luister op ja. dat. Alleen naar radio 1. Op de het Lagerhuis. Afgelopen week maakte het openbaar ministerie bekend... dat ze een kroongetuige hebben in de zogeheten mokromafia. En vanmorgen is de broer van deze kroongetuige... in Amsterdam-Noord geliquideerd. Ja, het laat maar zien hoe ongelooflijk gevaarlijk het is... om te praten met justitie. En hiermee betaalt deze Nabil B. de kroongetuige... de allerhoogste prijs die er is. Namelijk ja, het leven van zijn broer. Nooit eerder werd een broer van een kroongetuige vermoord. De andere familieleden van een kroongetuige, Nabil B., zijn nu allemaal ondergedoken. Daarom luidt onze stelling... mijn broer of mijn zus mag nooit kroongetuige zijn. En ik let erop of in het debat misdaad loont. Aad... Dat is een moeilijk verhaal. Ik kan me voorstellen dat iemand geven die iets gedaan heeft er onderuit wil komen door kroongetuigen te zijn, maar hij trekt natuurlijk wel zijn familie mee. Ik zou daar persoonlijk dus als mijn broer dat zou zijn, zou ik, ik, waarschijnlijk zou ik al niet erg blij met hem zijn en nu zeker niet. Dat zou toch wel. Ik bedoel dat dan misschien dan bescherming wordt aangeboden. Dat is helemaal doek, doekjes voor het bloeden. Dat lost mijn probleem natuurlijk niet op. Dus ik ging in het buitenland wonen omdat mijn broer iets heeft gedaan en nu geef met erover gaat praten. Ik zou er niet blij mee zijn. Linke. Eh, ik vind het van de zotte hoe, hoe ver het is gekomen dat inderdaad familieleden van kroongetuigen nu al, al, al uh, nou ja, vermoord worden. Ja, ik trek ook een beetje de parallel überhaupt met toch wel wat, wat verloedering. Ik bedoel, als je op straat uh, iemand aanspreekt op, op bepaald gedrag, dan kan je ook een klap uh, uh, krijgen. Nou ja, dit is dan, uh, zou ik maar zeggen, de, de overtreffendste trap daarvan. Uh, uh, gelukkig heb ik geen broer, dus wat dat betreft heb ik niet zo'n dilemma. Gerben? Ja, ik heb wel een broer. Ik heb een hele lieve broer. Maar als die uh, besluit om kroongetuige uh, te zijn, dan, uh, nee, ik zou er ook absoluut, niet, ben dat met aardheng, zou er absoluut niet blij mee zijn. Maar het heeft toch niks te maken met uh, het feit... hij bevond zich al in, nou, laten we zeggen, discutabele kringen. Ja, dus of dat hij nou kroongetuige is, of dat hij... Hij, wist, hij, hij was, zat al in die kringen, dus het had ook eerder of later kunnen gebeuren. Dat ja, is niet per definitie te wijten een, aan het is Een beetje een setje dat ik denk van nou dat dat zou voor de ander... dus de aanleiding kunnen zijn tot uh, zoiets. Um, ik ben het met je eens, uh, hij zat natuurlijk al in zo'n wereldje. Uh, dan zou ik ook inderdaad niet zo blij zijn met zijn broer. Maar die kroongetuigen maar... zat in dat wereldje. Maar die broer die had gewoon niets te maken. Hij was al nooit nee, in de nee, ja, goed, te dat, dat, dat is het dus. Dat is het dus. Dat is het. Maar en... hij had dus al het risico op het moment dat zijn broer in dat wereldje stapte... En niet alleen maar omdat hij kroongetuigen was. Nou, hij nee. wist zijn broer deed al dingen. Ja, waardoor dat je gewoon als familie al een risico loopt. Ja, maar iedereen loopt sowieso een risico. Je kan ook onschuldig uh, op straat neergehaald worden. Maar uh, door. Deze stap die hij gezet heeft, heeft hij zijn familie nog extra in gevaar gebracht. Maar het is toch juist belangrijk dat we kroongetuigen hebben? Het is toch juist uh, belangrijk dat het mensen. Is heel kunnen makkelijk. Getuigen? Ja, tuurlijk, ja, het is heel makkelijk als je een kroongetuige hebt. Natuurlijk voor de, voor de hele uh, terechtstelling. Maar. Um... Er zit overal een dikke vette kanttekening aan. Ja, Marcel, heb jij een broer? Nou, ik ga mijn zusje vanmiddag even bellen. <grijg> we horen waar ze zich mee bezighoudt. Dan zou je een broer gaan maken. Maar, uh, <grijg> Was, zij jij wel. Ja. Uh, nee, ik denk dat we. Uh, kijk, ik zit in een milieu waar, je, waar geld. dat soort dingen doe je niet. Maar ja, het schijnt dat er ondertussen in de echte wereld. hele andere dingen gebeuren. En dan hoop ik. Ja, ik denk dat we toch die kroongetuigen dus extra hard nodig hebben. Vooral met dit soort dingen. En dan maar hopen op een heel erg goed beschermingsprogramma. voor uh, uh, nou, ja, familie enzovoort. Dat je uh, nou, ja, als jouw broer of zoals je eh, ergens gaat staan... dat jij in een andere polder een nieuw bestaan op kan bouwen. Uh, Nienke, kunnen we die veiligheid garanderen? Jij is advocaat, weet dat. Nee, die veiligheid kun je niet garanderen. En daar hoef je geen advocaat voor te zijn om dat te weten. Ik bedoel, Als mensen vanuit gevangenis dingen kunnen doen... en noem het maar op allemaal. Je kunt veiligheid nooit garanderen. Uh, je kunt er je best voor doen. Uh, uh, ja, mensen in een andere polder. Ja, ik zou het heel vervelend vinden als mijn zus iets zou doen. Maar jij vindt krankgetuigen ik... wel belangrijk... Ik, ja, ik vind kroongetuigen wel belangrijk, ja. Dat, dat, dat, en ik vind, het, ik vind het heel erg dat uh, uh, het zo'n probleem is om kroongetuigen te zijn... omdat je inderdaad zelf en dus inmiddels ook je familie zo'n gevaar loopt. Ik, ik vind het van de zotte. Ja, het kan dus wel zijn dat het moment dat je in het milieu instapt... dat daardoor al je natuurlijk gegeven je familie ja, uh, dingen zou kunnen laten aandoen. Ja. Familie kies je niet. Ik bedoel, Dat is natuurlijk het vervelende, dit verhaal. Je, bent, je wordt ermee geconfronteerd of je het nou wil of niet. Leila? Ja, en misschien uh, is het dan juist uh, een signaal voor familieleden... op het moment dat je weet uh, dat uh, een familielid van je dingen doet... Uh, die niet door de beugel kunnen, om eerder aan de bel te trekken... zodat je helemaal niet in deze toestand gaat uh, belanden. Uh, misschien eigen rechten plegen binnen je familie. Twee. Ja, Patrick. Leila van natuurlijk met... Het, het beste argument, van het, het heeft niet zozeer... Maar ja, hij werd wel vermoord omdat hij broek was... maar anders had hij waarschijnlijk ook kunnen vermoord kunnen worden. Kijk naar wat we leren van al die andere processen... rond harde criminaliteit. Ze pakken je familieleden voor elk conflict... wat in de weg komt dus. goedenavond, dames en heren. Er stond in de krant dat ik zou zijn beledigd... omdat iemand had geroepen... fuck het Koningshuis. Wat denk je nou dat maar één hol kan schelen... Het dat mensen denken dat het allemaal m'n kut kan schelen. Dan moeten ze weten wat ik hier in huis allemaal naar mijn hoofd geslingerd ga. Ja, ja dit Fertie bijvoorbeeld. koning! Ja. Max, je bent niet grappig Fertie hè. Nou, ja. ja. Hey, als je klaar bent... Eh, koning! Ja! <laughs> Onze zeer gewaardeerde koning heeft het, heeft het in het cabaretland al zeer pittig. En als je de koning in het echte leven beledigt... kun je maximaal vijf jaar celstraf krijgen. Kamerlid Kees Voo van D66 wilde ervan af. Hij wil de koning op gelijke voet zetten met de burgers. En dan kan je op zijn hoogst nog maar vier maanden de bak in. Ja, en daarom uh, luidt onze stelling... niet daarom, maar daarbij... de koning verdient extra bescherming. Mm -hmm. En ik let erop of de goffelen blijft. Schermen. <laughs> <laughs> ja, ja. Nee, ja, goed, kijk, op 10 manier wordt hij wel veel uh, beter uitscheldbaar. Nee, jongens, we hebben het weer over in Vredesdam. Scheld die koning uit. Op vijf jaar zitten, sterker nog, scheld je, je, je een ambtenaar uit... of een, of een leerkracht uit, Aad, dan, uh, dan, dan zit je ook vijf jaar... Waar is het respect gebleven? It gewoon die puppy's met een snuit door hun eigen pis heen halen, komaan. <grijg> <grijg> volgens mij was het dat het werd vergeleken met, uh, met ambtenaren... niet zozeer met gewone mensen, de koning dus, als je hem zou beledigen. En volgens mij is dat op zichzelf meer dan voldoende... dat dat hele ja, ding van majesteitsgenis, want zo heet het volgens mij officieel... dat je dat gewoon uit de wet haalt, dus is een beetje uit de tijd. Want de koning is eigenlijk ook gewoon maar een ambtenaar? In principe natuurlijk ook gewoon een ambtenaar, ja. En vroeger had het natuurlijk veel meer standing en status... en afstand tot de bevolking, en dat is natuurlijk iets wat we... Ja, toch veel minder zien. Bedoel, ik bedoel kijk, nou ik zie dat niet hè? en uh... Sorry? Heeft hij dat niet meer, die status en zo? Jawel, maar niet in de zin dat je dat moet beschermen... dat je dat wettelijk moet beschermen. Zien, wij niet. Het niet, zien we het nu anders? Dat we zeggen... ach, tjoh, weet je, tegenwoordig iedereen is Jan daarbij... we stinken ja, maar allemaal jongens, op het Waar hebben we het in godsnaam over? We hebben het net gehad over de maffia en, en Facebook doet van alles... en nu gaan we zitten discussiëren over... of je wel of niet fuck de koning mag roepen. Ja, sorry hoor, maar ik... Wat vind jij ervan Ik dan? vind het een non-discussie. De koning is gewoon net zoals ieder andere mens. En ik vind het juist hartstikke verfrissend... hoe dat we daar in Nederland mee omgaan. En wat je dan de bak in moet, ja, sorry hoor, ik vind het echt ongeveer. Wat de bak in moet, misschien ja. krijg je wel een enkelband. Ja, ik... ja. Ja. Of een cursus, ik uh, De straf voor het beledigen van de koning moet niet omlaag... maar de straf voor het belediging van Amsterdam moet gewoon omhoog. Ik bedoel, gelijkstellen is goed, ja. maar dan allemaal wat omhoog. Gewoon uh, als mensen niet uit zichzelf meer respect voor elkaar hebben... dan maar met de bedreiging van een enkelband of uh, dat soort dingen. Ja, ja, dat ja. moeten de koning niet zeggen vergelijkbaar met de, met de, met de burgers... maar de burgers hebben meer in uh, vergelijking met de koning. Ja. Ja, keer. Ja, ik ben het van harte met Lela eens. Dat het, het, het, het, de koning, ja, het is de koning. Maar waarom zou, zou je meer recht hebben om iemand anders uit te schelden... dan de koning uit te schelden? Je ah ja. moet niemand uitschelden. De koning dus mag niet inderdaad... terugpraten. Nou, de koning praat best, praat best ja, terug, al is, het via, via... al is het via de minister-president. Uh, je moet gewoon geen mensen uitschelden. En of je nou een ambtenaar, een burger of een koning uitscheldt... moet gewoon dezelfde consequenties hebben. Ik ben het er niet mee eens dat dat vijf jaar gevangenisstraf moet zijn... als je iemand anders uitscheldt. Dat, dat is dan weer een beetje overdreven, wat mij betreft. Maar eh, om te zeggen, het is erger om de koning uit te schelden... dan je buurman, nee. Aat. Is het de laatste tijd ooit voorgekomen dat dat wetsartikel is gebruikt? Ik kan me dat persoonlijk niet herinneren... dat er ooit een gegeven moment gebruik van is gemaakt. Je ziet het een soort dode letter in de wet die er wel staat... maar waar eigenlijk niemand ooit meer naar teruggrijpt. Ik heb zelfs uh, bij wijze van spreken ze er nooit over gehoord. Francisco, dat was toch wel. Uh, dat is dus een hele effectieve wet, hè? die wordt nooit overtreden. <lacht> ja, als je ja, afgaat, dan krijg je dat. Dan krijg je ja, Ik nee, moet nodig. ook zeggen, dat valt me, als ik me daar even tegenaan mag bemoeien... want uh, ja? ik ben zelf van het credo van je mag alles zeggen... maar ik zeg alles terug. Ik denk dat de koning dat eens zou moeten doen. Dus ja. als die kerstbedoekraak begint met zeg je zeker, luister eens even en dan kijken wat er gebeurt. En dat, dan doe je dus precies hetzelfde. Dan ga je juist de koning laten ja, schelden. Dan Francisco het ook gaat meediscussiëren, dus dat kan helemaal niet. Dus daarmee <laughs> hebben we de discussie maar direct bij het einde van Francisco, wat vond je eigenlijk van de argumenten die hier uh, gevoerd werden? Ik vond ze diep indrukwekkend. Nee, je vond je eigen argument het is, waarschijnlijk het beste. Ik ben een beetje met uh, Leila eens die zegt waar gaat deze discussie eigenlijk over. En dat uh, had A Leila en Aad vulde elkaar vandaag goed aan. En dat was, was echt een 1-2'tje een elke keer: uh, van waar gaat dit eigenlijk over? En is, er, is, hij, er is laatst nog wel een keer iemand voor de rechter veroordeeld trouwens, wegens belediging van de koning. Maar zijn naam weet ik even niet, maar dat is een enorme paardenlul is natuurlijk. Gouden koets gooide toen? Nee, volgens mij was het nog iemand anders. Goed, eh, dankjewel Francisca van Jolen. <applaus> maar ook natuurlijk ook onze debaters van dienst. Marcel Blekendaal, Gerben de Vos, Nienke klaas Art Aad Markenstein en Laila Bouslami. Ik dank jullie ook allemaal als publiek. weer een keer bijzeggen aan naar Het En nu geef ik graag het woord terug aan Willemijn Veenhoven. Dankjewel, Patrick. Iedere donderdag 1 uur Het Lagerhuis. Volgende week weer... NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers. De Nieuws -BV. Zometeen in een Radio met Ballen. Hij komt net binnen, bokser Husnu Kotjabas. Hij kijkt terug op zijn carrière. Husnu, luister even mee of je, je dit nog kan herinneren. Het is jouw tv-debuut bij Wilfried Re Jong in 1997. Toen was je 18. Ik weeg 54 kilo. En uh, ja, ik ben... Uh, Wauw, hoe, hoe ik boksen. Ik ben best wel uh, snel en technisch. Best wel uh, harde stoten en zo je was goed goed verrot geslagen al? Uh, nee, nog nooit. Nog nooit K.O. gegaan, dus afkloppen. NPO Radio 1. Checken we dat zo meteen, is, of is een keertje K.O. is gegaan. Het, nu het NOS-journaal van half twee, daar is Katrien Straatman. De Oostenrijkse regering wil een hoofddoekverbod... voor meisjes op basisscholen en in kinderdagverblijven. Het moet gelden voor kinderen tot tien jaar en het moet deze zomer ingaan. In Oostenrijk is sinds december een regering aan de macht... van de conservatieve EUVP en de extreemrechtse FPE. Het AMC in Amsterdam gaat een duur medicijn namaken... tegen de stofwisselingsziekte CTX. Het originele middel is de laatste tijd flink duurder geworden. Per patiënt kan een behandeling 220.000 euro per jaar kosten. Het AMC kan het namaken voor 25.000 euro. De Amsterdam Arena heet vanaf het begin van het volgend voetbalseizoen... de Johan Cruijff Arena. Volgens Arena is het hoog tijd om de legendarische voetballer... die twee jaar geleden overleed, een waardig eerbetoon te geven. De familie van Cruijff is blij met de naamsverandering. En in Roemenië zijn negen inzittenden van een bestelbus om het leven gekomen... toen de wagen in een rivier stortte. Slechts één iemand heeft het ongeluk overleefd. De Roemeense politie denkt dat de bus een klapband kreeg... waardoor de chauffeur de macht over het stuur verloor. Dankjewel, Katrien. De AMRB, Dennis, mooi. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat een auto in brand. Tussen Delft en Rijswijk levert dat vijf kilometer file op. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartiertje. Radio. Sportcarrières kennen vaak hoogtepunten, maar de meeste sportcarrières kennen ook een achterkant. Bij winnen hoort verliezen en bij goud hoort lood. Elke donderdag praat ik uitgebreid met een topsporter over de voor- en de achterkant van de topsportmedaille. En vandaag zit er iemand naast mij die dankzij het boksen op het rechte pad terecht kwam. Hij heeft heel, heel veel gewonnen, maar tot een deel aan de Olympische zomerspelen kwam het niet. Dan was het weer een blessure en dan was het weer een zware kwalificatie of een bond die hem tegenwerkt. In ieder geval daar is hij nooit geraakt, maar hij is wel heel vaak nationaal kampioen geworden. Naast mij, oudbokser Hüsnu Kotjebas. Hüsnu, goedemiddag. goedemiddag. Net in dat stukje met Wilfried de Jong. Kan je dat nog herinneren? Ja, ja. Nou, nou, nog klein stukjes hoor. Maar 54 kilo? 54 kilo, ja. ja, ja. Dat was mijn startgewicht, uh, zeg maar, toen. Destijds. Ja. Hoe, hoeveel? Ja, is misschien een beetje raar gevraagd, maar hoe, hoeveel denk je dat ik weeg als je zo naar me kijkt? Ik denk, ik heb normaal gesproken, ik denk uh, 57, 58. Ietsje minder, 55. 55. Maar ik kan me okay. niet voorstellen, en ik ben echt wel aan de, aan de magere kant... Ja, ja, ja. dat jij nog minder woog dan ik. Ja, Ongelofelijk. Ja, dat... Is dat iets, ik bedoel, logisch, want je bent bokser... en je moet op een bepaald gewicht blijven, ja. want je mocht tot aan... Uh, mijn laatste wedstrijden, mijn laatste aantal jaar dat ik nog gebokst heb... Ja. was in het lichtgewichtklasse, dat was tot 60 kilo. Ja, uh, ja uh, maar nu <laughs> ben ik alweer... Uh, 14 kilo zwaarder geworden, ja. dus. dus jij moest ongelooflijk erg op je voedsel en op je, je, ja, je eten letten. Ja, ja, heel heel erg. Want ik had op mijn wedstrijdgewicht had ik echt uh, ja 4-5% uh, vet, mm -hmm. uh, dus ik moest alleen maar uh, op mijn voeding letten. Maar dat ging allemaal wel goed, hoor. Ja, ja. goed. Zometeen over jouw ja. nieuwe leven en over dat je daar tenminste niet meer over hoeft na te denken over je eten. En Wilfried de Jong vroeg: Ben je wel eens flink verrot geslagen, knock-out? Ja. Toen niet? Toen nog niet, nee. En nu wel? Uh, ja, inmiddels. En, uh, inmiddels, uh, ja. Toen uh, bij een training ben ik een keer uh, ja, uh, k.o. gegaan. Klopt, maar niet uh, oh, tijdens een wedstrijd. Ho hoe gaat dat? Wat, wat gebeurt er dan met je? Uh, nou, in principe merk ik er helemaal niks van. Het ge wordt gewoon zwart. En uh, daarna word je suf uh, wakker. Ja. En herinner je helemaal niks meer. Nee, ja. dat dus is eigenlijk een fluitje van een cent. Ja. <laughs> doet doe je niks. Dus. Nee, het doet helemaal niks. Nee, nee. het doet geen pijn, maar na de rand heb je wel een uh, lichte hoofdpijn. Ja. Dat is waar je wel altijd. Je kan niet nog-out gaan en dat je daarna zo fief als een hondje weer wakker nee, wordt. Dus dat, nee, dat bestaat, nee niet. dat bestaat niet. Nee, absoluut niet. Ja. Goed, je zit er vrij fief bij naast me, daar ben ik blij mee. Want ja. we gaan een mooi gesprek voeren. Um, je bent ooit, ik zei het net al twaalfvoudig Nederlands kampioen uh, geworden. Je was wereldkampioen voor militairen. Ja. Maar je hebt dus die Olympische zomerspelen nooit gehaald. Is dat, ja. een, is dat een groot gemis? Uh, ja, uiteindelijk is dat voor een sporter, topsporter wel een groot gemis. Uh, maar ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt... ook tijdens in heel mijn sport, sportcarrière. Mm. Uh, ik, heb, ik heb twee keer militaire wereldspelen meegemaakt... en daar ook medailles gewonnen. Ja. Uh, dat is ook een soort van uh, kleine spelen... Uh, maar goed, als, als, als topsporter wil je natuurlijk wel het hoogst haalbaar halen. En dat is de Olympische Spelen. En ik heb twee keer net niet uh, uh, de, de, de kwalificaties gehaald. Ja. Ja. Nou, we hebben het in eerste instantie over de hoogtepunten. Die hebben we dan ook even mooi op een rijtje gezet. Ja. Het Nederlands kampioenschap begint met een gevecht in de lichtgewichtklasse tot 60 kilogram. Met hier just nu Kokobas, een groot talent in ons land. Het wordt zijn zesde titel op rij. Daar klinkt de gong. Het is duidelijk dat Coco Bas in Nederland op eenzame hoogte staat. De beste verdediging die er is. Zo snel mogelijk stap achteruit zetten. Het is duidelijk. Coach is Nederland ontgroeid. De laatste stap naar de top moet gezet worden met behulp van de Cubaanse topcoach Ismael Salas. Hij heeft big, big talent no? en potentie. Zo en zo'n Nederlands kampioenschap is nog even meegenomen. Ja, dat moet uh, eventjes uh, toch gedaan worden, gebokst worden dus. Want natuurlijk won coach vanavond. Overtuigend op punten met 19-1 van de ier Garrett Deen. En ja, dan ben je Nederlands kampioen. Hij is Mooi. Ja, heel mooi. Leuk om te horen. Ja, ja. ja, zeker. Wat is nou je hoogtepunt? Wat was het allermooiste? Ja, ik vind, ik vind de militaire wereldkampioenschappen in Zuid-Afrika in 2005. Mm -hmm. Toen ik daar wereldkampioen werd. Uh, ja, je, je denkt niet militaire wereldkampioenschap, maar daar heb ik echt uh, uh, topjongens verslagen. En bij en, en, en de civiele wereldkampioenschappen, dus tweede en derde, waren de Russische kampioen. De, de Thijsse kampioen, die ja. ook de tweede van de wereld was, civiel. Dus daar heb ik ook uh, ja, mooie prestatie geleverd. De beste militairen van de wereld zijn daar dus aanwezig. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Militairen zijn in principe ook beroepssporters. Uh, uh, die, die, die, die worden zo militair gemaakt in, in Rusland, al die Sovjet-landen. Uh, ja. Uh, ja, die krijgen gewoon een pak en, en, en ze mogen gewoon. Uh, uh, mogelijk sporten. Ja. Ja. We gaan praten over um, hoe jij was als jonge puber... hoe je tot het boksen kwam, wat het je heeft gebracht... wat je aan mist. Maar eerst gaan we even draaien. We, nou, je mag het lekker oh, ja. zelf doen. Ja. <laughs> aan het bingo moletje dat naast je staat. Want er zitten allemaal vragen in. Die zijn bij elkaar gezocht... door psychologen. Die zeggen... als je antwoord op die vragen geeft, dan leer je elkaar goed kennen. En er zitten ook vragen in die erin gestopt zijn... door de andere sporters hier. Die hebben een mooie oh, okay. vraag bedacht. Mag jij straks ook doen. Ga je gang. Ja. Kijk wat eruit komt. Jo. Nummer 99. Oh, God, ik wist niet eens dat het zo ver ging. Dan. Uh, zo. Nou, zo ver gaat het ook niet. Mijn blaadje. Of 66 misschien? Oh, 66. <laughs> ja, oké. Okay. 66. Goed. Wat moet je coach vooral niet tegen je zeggen vlak voor een wedstrijd? Goh, een goede. Uh, uh, ja, wat moet hij vooral niet zeggen? Ik denk dat hij. Uh, niet negatief moet zijn. In, in, in het algemene zin. Geen uh, negativiteit uh, moet zijn. En, en wat moet hij dan niet zeggen tegen je? Wat voor soort zin? Ja, dat, dat, dat, uh, dat het een sterke tegenstander sterk is. Uh, dat soort dingen. Dat, maar dat ja. je kapot gaat. Ja, ja. <laughs> ja maar lijkt me Vo, dat, dat het Vooral niet, niet negatief, denk ik. Nee, liever positief. Liever ja, positief. jou op pompen. Ja, ja, ja, ja. Nog eentje. Ja. Even kijken. 13. 13. No. Is er iets waarvan je al lange tijd droomt om te doen, en waarom heb je dat nog niet gedaan? Uh, ja, ik heb al natuurlijk heel veel gezien van de wereld. Ik, ik, mm -hmm. ik wilde altijd wel een, een, een wereldreis maken. Uh, ja, ik, een echte wereldreis? Een echte wereldreis, echt. ja. Echt over heel, de hele wereld. Over de hele wereld, ja. Ja. Ja. ja. Ga je dat doen? Ja. Weet ik niet, misschien je, ooit, maar. Je hebt gekregen, ja, ik heb net een kindje gekregen. Ik heb net een klein gekregen, ja. Snel, dus nou, voordat je naar meentje. school moet, kan het. Ja, ja. ja en dan, welke, waar, waar, waar kijk je het meest naar uit? Welk land of welk, welk continent? Uh, Azië, vooral Azië. Daar Azië. heb ik echt, uh, echt wel wat mee, ja. Kan je eigenlijk ja. eten? Ja, heerlijk. Oh, dat is echt <laughs> mijn favoriet eten, Azië. Ja. Nog eentje? Ja. 26. 26. Um, ja, je huis staat in brand. Je geliefde en je huisdieren zijn al gered. Je hebt nog de mogelijkheid om één ding te redden. Wat zou dat ja, zijn? En waarom? Ja, fotoalbum natuurlijk. Fotoalbum. Ja. ja? ja. En wat, wat, met name de foto's van? Ja, van vroeger. Uh, van, vooral van vroeger, ja, de foto's. Ja. Ja, dat is toch uh, het meest dierbare dan. Laten we meteen praten over vroeger. Want jij groeide op in een volkswijk in Den Bosch. Ja, um, als klopt. zoon van Turkse uh, ja. uh, ouders. Nou ja, zelf ook uh, half Turk, ja. zo mag ik het zo maar zeggen. Turks, ja. ja. Turks, um, hoe was het opgroeien in een gezin... Met een van de weinige migranten ja. in die buurt, hoe was dat? Klopt, uh, we zijn opgegroeid in een echt een Wolsbuurtje, mm -hmm. in Deuteren. Uh, maar ik, ik, ja, ik, ik heb altijd wel een, echt een hele goede jeugd gehad. Ik had een, een vriend, die, die vriend, die was boer. Ja. En uh, ik speelde altijd heel veel op, op de boerderij. En in het land, in de polder. En uh, die hadden ook een uh, mooie eendekooi. En uh, ja, dus altijd met heel veel uh, natuur bezig geweest. Uh, natuurlijk was ik wel, uh, als, als, als allochton. Uh, ik viel wel op. Maar ja. Ik, ik, ja, we pasten ons, mijn ouders vooral. En, en uh, nog steeds, we passen ons heel, heel makkelijk overal uh, aan. Je hebt er en, geen last van gehad? Nee, absoluut niet. Ja. Nee, nee. En ik was zelf ook wel een attitude Ik, ik ja? wilde altijd wel, ja, ik was altijd de kleinste. En, en ja, ik moest me altijd wel bewijzen. Wat deed je en, dan? <laughs> ja, gewoon ruzie zoeken. Gewoon naar andere wijken. En uh, ja, daar ging gewoon ruzie zoeken. Echt bewust, rustig zeggen. Ja, bewust, ja, ja, ja. En erop uit en dan iets roepen. Ja, ja, ja, en, en hopen dat het een uh, matpartijtje wordt. En werd. dan, ja. Ja? Ja, ja. En dat werd het ook. En dan werd het ook, ja, vaak, ja. Absoluut. Ik heb het nooit begrepen waarom jongens dat leuk ja, vonden. Ja, uh... ja, als ik daar nu aan, aan terugdenk, denk ik, ja, waarom? Uh, dat, maar wat zocht je dan? De, wat... Ja, gewoon die spanning. Gewoon die, spanning uh, uh, ja, gewoon die kick, denk ik, gewoon om iemand te slaan. En, en ja, achteraf euh, heb ik dat wel in het box. Maar kan je dat Mooi. herinneren, dat, je, dat, je, ja, ja, dat ja. je iemand sloeg en dat je. Wat, wat voelde je ja, dan? Ja, ja. ode, oh, ja. Dat, dat, dat, dat machtige gevoel dat je iemand hebt geslagen. en, en uh, ja, die kick krijg je dan die adrenaline boost wat je in je lichaam krijgt. En, en dacht je dan niet, daarna, Huus nu, gast, wat doe ik eigenlijk nou? Ja, Want die, diegene heeft eigenlijk niks gedaan. Nee, waar ben ik mee bezig, ja. ja. De, de, dat, dat dacht dat... je niet? Nee, toen niet. Toen nee. achteraf natuurlijk wel. Maar je was, jongen, dat was nog voor mijn dertiende, voordat ik nog op boksen ging. Ja, ja. Dus, ja. Uiteindelijk uh, werd je echt een beetje een ettertje, ja, Tenminste, je, ja, je, je hebt een bureau... Ja, mijn bureau Halt in de aanmerking gekomen. Ja, dan krijg je een klopt. straf als jongere. Wat ja, heb je ja. gedaan? Ik moest, uh, ja, we op, op, in de polder gingen we dus met een luchtbux schieten... En uh, ja, toen werden we dus... Uh... Op mensen? Nee, niet op mensen. Oh, nee, op nee, nee, gewoon, uh, ja, gewoon uh, overal eigenlijk. Ja. Toen zat ja. je bij het bureau HALT ja. en toen zeiden mensen tegen jou... Huus, nu jongen, je hebt zoveel energie, misschien moet je denken aan vechtsporten. En zo kwam je bij het boksen terecht, ja. als ik uh, me goed heb ingelezen. Ja. Ja. En toen kwam jij bij jouw coach en jij ja. hebben me even gebeld. Bij, bij uh, oké. Okay. Ja, Henny Mandermakers en dit zei hij over je. Hij was nu graag een jong. Ja, een klein ventje, hartstikke jongen. kwam met zijn moeder. Hè? En ik, ja, ik dacht, god, kijken wat het is. En ik, weet, ja, en ik ging sparren. ik ging bewegen. En ja, jongen, dat was meteen al... Uh, Godverdomme, dat ventje bast van het talent. Kijk, binnen het sport gebeuren was er niks mis mee. Gewoon geredig, leergierig. Het was natuurlijk een vechtig in die zin waar je bij boksen nodig hebt. Hè? Hij wilde gewoon niet presteren. Hij wilde gewoon winnen. En daar heb je natuurlijk nodig bij een sport als boksen. Ja, een klein vechtersbaasje kwam naar binnen. Is hij ja. die, die belangrijk geweest voor jou? Heel, her, erg, belangrijk, heel erg belangrijk, ja. ja. In welke zin? Uh, ja, door hem ben, heb ik het boksen uh, heb ik, heb ik geleerd. En uh, ben ik zo ver gekomen. Uh, ja, ik heb het dankzij alles uh, aan hem te danken, ja. Ja. ja. Nou kom je daar binnen, je bent ja. een vechtersbaasje... en je houdt ervan om iemand anders op zijn bek te roepen om het maar even zo te zeggen. Ja. Is, is dat genoeg? Heb, ben, uh, ben je dan al bijna aan boksen? Nee, absoluut niet. En uh, daar kwam ik ook snel genoeg achter. Ik had wel de aanleg daarvoor, maar... Uh, ja, je, je kan niet zomaar uh, uh, in het wilde westen gaan stoten en gaan rammen. Uh, je moet natuurlijk heel veel zelfbezing hebben. En, en, en uh, het gaat voornamelijk ook op tactiek heel veel. Nou, het is, ik zeg altijd, ik zeg nog steeds, het is gewoon schaak op hoog niveau. En, en, en als je uh, je hoofd verliest en je wordt boos... en ja, dan, dan moet je alleen maar afgestraft. En vooral op hoog niveau. Uh, ja, dat, dat, ze zien overal uh, wel een, ga, een ga, gaatje en, en ze straffen het meteen af. Ja. Dus, uh, dus je hebt eigenlijk geleerd vooral om je, om je te beheersen. Ja, ja zelfbeheersing, absoluut. Ja, ja, en daardoor werd ik ook veel rustiger. En, en uh, ja, uh, ik, ik kreeg heel veel rust in mezelf. Maar er zit tegenover mij, als ik zo naar jou kijk, ik heb je nog nooit ontmoet. Een hele rustige, sympathieke jongen. Ik, ik vind je helemaal niet opvliegend nee um, ben ik ook niet nee. <laughs> nee maar vroeger was je dat dus wel ja vroeger voor, het, ja, voor ik op boksen ging wel ja ja, ja. dat leerde ik uh, door het boksen leerde ik dat af ja. nou heb je de hele wereld over gereisd ze zeiden het zelf al ja. uh, dat dat lijkt me fantastisch aan het boksen ja. en ik las je was met je boksteam was je in Thailand ten tijde van de tsunami ja heb ja. je, die heb je meegemaakt. Ik heb uh, heel de tsunami meegemaakt. Ja, tweede Kerstdag. Ja, dat weet ik nog als de dag van Gisje. gisteren. Waar was je ja. dan? Ik was in Phuket. Uh, uh, we mochten even een weekje weg van, uh, van, uh, van onze trainer, van Salas. Mochten we even uh, uh, een weekje naar Phuket. Dus vervlogen we naar Phuket en. Uh, Gelukkig uh, was het hoogseizoen. En alle hotels uh, aan de boulevard uh, waren vol of waren te duur. Toen hebben we dus maar uh, besloten om um, achterin uh, een hotelletje te pakken. Hmm. Een goedkoper hotel. Niet aan het strand. Niet aan dus. het strand, dus ja. echt uh, ja. achterin. En dat was ook achteraf onze redding geweest. Uh, want, want vlak daarvoor, voor ons hotel, was, was de, de, het water gekomen. Uh, maar heb je het, heb je het gezien ook? Heb ik, ik, nou, ik heb De tweede golf hebben wel gezien. Oh ja. uh, de eerste golf niet. Maar we werden dus wakker geschreeuwd... door, door, door allerlei mensen en geschreeuw en, en, en paniek. Uh, en we gingen naar buiten, we keken naar buiten. En nou, huilende mensen, allemaal mensen in paniek... die allemaal uh, vluchten, de berg op vluchten. Ja, en we hadden ook nog een gelukkig een scootertje gehuurd... Van, een, een dag van tevoren. Oh ja. En we vlogen dus, de, we reden de, de, de berg op... en dan zagen we dus uh, al het water... Over het boulevard heen komen en, en, en ja, mensen in paniek. En... Je hebt mensen meegesleurd zien worden. En... Ja, ja, ja, ja, we hebben echt alles gezien, wel van, van een hele verre afstand. En, en achteraf zijn we dus naar beneden gereden en hebben mm. we dus alle ellende, uh, chaos gezien. En plunderende De doden mensen. Ook? Doden heb ik gelukkig niet gezien. In Poquet mm. waren niet zoveel doden, mm. maar wel heel veel gewonden ja. en heel veel chaos. Heb je ja. geholpen? Um, ja, niet, niet, niet echt veel. Niet, we hebben niet veel kunnen doen, want we waren al heel veel mensen, was al ontzettend druk. Er uh, was al heel snel genoeg uh, hulp, zeg maar. Ja. Ja. Je, maakt, je maakt het met mij eens boksen. Ja, ja, absoluut. Ja. Ik was toen ook eventjes uh, vermist. Uh, je, je, oh ja? Ja, ja, toen uh, boksen vermist stond op Teletex. Ik kon niet meteen contact opnemen met, uh, met Nederland, want alle lijnen waren afgebroken. Dus ja. dat was ook even schrikken voor mijn ouders thuis. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Maar ja. ja, het is wel een hele ervaring die ik heb meegemaakt. Ja. Het is wel een mooi verhaal. Als, als, als een beetje als, nou, niet, niet, een enorme, niet een enorme bad boy, maar een klein bad ja. word je een ongelooflijk gewaardeerde bokser met heel veel prijzen. En dan maak je nog dit mee. Ja. Mis je dat niet allemaal een beetje? Want je bent inmiddels gewoon bij Defensie in dienst. Je hebt een mooi beroep, je traint, ja. traint uh, militairen. Ja, klopt. als ja. Ja, niet, het is niet meer die, die spanning van vroeger. En, nou, kijk, ik, ik, heb, ja, ik, mis het, ik mis het niet hoor. Kijk, ik, ik ben nog uh, actief als, als trainer, als coach van het militair Boksteam. Dus mm. ik, ik kom nog wel eens hier en daar. Uh, dus dus ik, ik heb wel nog die affiniteit met het boksen. Uh, gelukkig, dankzij de Marseille, die, die, waar ik dus uh, uh, mijn neventaak uit kan oefenen ja. als, als coach... Uh, dus ja, en, en, ik, ik mis het niet echt, nee. We gaan een plaatje draaien. Je hebt iets meegenomen. Um, dat ja. brengt je weer mooi terug naar die tijd. Ja. Want wat heb je uitgezocht? Ja, ik heb uh, Sting uitgezocht van Desert Rose. Ja. En, waar, Chapmami, en waarom ja. wil je dit horen? Ja, het, het geeft me gewoon een heel rustig gevoel. Echt, dan word ik nog rustiger. <laughs> ja. De man naast mij gaat nog rustiger worden ja, rustig. op Sting ja. en Chapmami. daily Chabas, ze wilden deze horen. Ja. Desert Rose van Sting en Mami, Maar dit is niet iets wat je opzette vlak voor een wedstrijd. Nee, nee niet voor elkaar. een wedstrijd. Nee, voor een wedstrijd heb ik al. Wat <laughs> want, dacht je dan? Ja, een mix van, van, van, van, van pop en ja, R&B. en Gewoon een mix. Een beetje oppompende... Op ja, op ja, ja, maar dit is muziek. daarna denk ik bij ja, Cooling daarna, Down. Ja, ja, precies. Dan hoorde je dus Desert ja. Rose. Mooi. Radio met b -b -b -b ballen. Ja, naast mij, ex boxer Huusnu Bas. Wat was het nou? Twaalf keer Nederlands kampioen. 12, twee ja. keer wereldkampioen. Eén keer wereldkampioen. Ja, bij ja, de militairen, ja. ja. Kortom, een hele mooie carrière. Je hebt nu ruim uh, zes jaar geleden afscheid genomen. Luister even mee, dat ging zo. Huusnu, jij mag nog even blijven staan. Maar ik zie dat jij sowieso iets wil gaan zeggen. Krijg jij de microfoon? Oké, okay, mensen, ik wil nog even zeggen... Ik wil jullie als eerste hartelijk bedanken... voor jullie komst weer. Het was voor mij weer de vijftiende keer... Had ik hier met mogen boksen, met alle plezier. Ik wil hierbij ook zeggen: op het mooiste, grootste boksgalas van Nederland wil ik hier mijn carrière afsluiten. En dan wil ik hierbij doen: ik hou de eer aan mezelf. En uh... Ik wil nog even alle mensen bedanken, familie, vrienden, de organisatie en vooral mijn werkgever, de Zee, die me alweer jaren hebben gesteund. En gefaciliteerd hebben. Dankjewel. Nou, dit afscheid was een half jaar voor de Olympische Spelen ja. in 2012. Je was, je was er helemaal klaar mee, hè? Ja, dat klopt. Wa waarom? Ja, uh, ik, ik mocht niet naar de kwalificatie voor de Spelen. Uh, iemand anders werd naar voren geschoven in een, een, een jongere bokser, zeg maar... Uh, de bond destijds vond dat ik dus niet meer... Uh, ja, ze wilden niet meer in me investeren. Ja. En vonden dat hij mocht gaan naar de kwalificaties. En toen heb ik gezegd, nou, als jullie het zo spelen... dan, uh, dan hou ik de eer aan mezelf. en, uh, ja. da en dan ja. hoef ik helemaal niet meer. Nee. Dan kijk het maar. Dan, uh, ja. Ja. Sta je er nog steeds achter die beslissing? Ja, absoluut, absoluut. Want ik, wat ik daarna heb gedaan... ja, ik, ik, ja mijn maatschappelijke carrière, gewoon meteen uh, gewerkt. Ik ben meteen in opleiding gegaan uh, bij de Marché. Ben opsporingsambtenaar geworden. Ja, en ik heb meteen daarna een vast contract gekregen. Dus ja, ja, het heeft allemaal goed uitgepakt. Ja. Ik vroeg net: van mis je het niet? Zei: je nee, want ik kan het nu ook. Hè? Mijn sportiviteit kan ik gewoon kwijt in mijn werk. Ja. Want je traint die die steeds ja. Wat? De, maar toch een hele andere carrière hè, dan dan voorheen. Ja. Wat mis je het meest uit je vorige leven? Uh, uit echt, uit echt ja, je bokst je bokstijl. De de de spanning, de adrenaline, de, de de kick voor het gevecht, voor de wedstrijd, er naartoe. Ja. Uh, dat mis ik gewoon, ja. De, dat gevoel wat je dan krijgt, uh, de adrenaline boost in je lichaam, ja, dat is gewoon, ja, dat, dat maak je nooit mee. Nooit meer gecontroleerd iemand op zijn bek rammen? Nee, nee, nee. <laughs> nee, doe nee, de, ja, nee, Dat komt er dat, niet meer uh, van. Dat komt er niet meer van, nee. nee. En wat mis je het minst? Ik denk dat ik het wel kan raden. Ja, ja vertel Nou, we hadden het in het begin over: je woog 54 ja, kilo. Ja, ja, ja. Je moest ongelooflijk op je eten letten. Ja. Ik denk dat dat wel een hele ja. opgave is geweest. Ja. Al die opofferingen, ja. Het, het, het, het diëten, vooral het diëten, daar heb ik echt een trauma aan overgehouden. Was ja, het zo erg? Ja, heel erg. Ik, was al, ik moest altijd op mijn voeding letten. En, en, en zo weinig mogelijk eten. dus proper eten noemen. Niet weinig, maar proper eten. Zo min mogelijk vet. En maar rijstwafels? Ja, en, dat soort dingen. Verdammach. Veel water drinken, <laughs> fruit, groenten. Ja. Ja, dat mis ik echt het minste zeg maar. En nu ja. ga je vier keer per week naar de veebal. En nu nee nee nee, nee <laughs> absoluut niet. niet, maar nu geniet ik vooral van het, van ja. eten. Wat als ik een keer wat, wat vettigheid eet, ja, dan, dan ja, dan uh, waardeer ik het echt. Maar je kon toch wel oh, je kon toch wel op een feestje een stukje tijd ja, nemen Ja, zo ja, ja, destijds. Jawel, helemaal. Dat wel. Oh, destijds ja, ja destijds. destijds. Nou, nee, lastig hoor, want ik ik bokste heel veel wedstrijden. Ja. En Af en toe wel eens, maar niet, niet, niet vaak, hoor. Hoorde je dan een stemmetje achterhoofd van je coach van... Huisner, niet... Uh, ja, <laughs> ja oh, dan, moet, dan dacht ik altijd... Ja, als ik dit eet, dan moet ik weer een uur gaan extra hard trainen. Dus, ja, dan, ja, ja, uh, je wist ook precies zoveel calorieën ja, precies, betekent. Een ja, uur ik trainen, ook. En daartoe, want ik vraag altijd, wil je iets meenemen? Een attribuut, ja. oh, wat ja. belangrijk is voor je geweest. Ja. En dit hielp je natuurlijk ja. uh, om op gewicht te blijven. Ja, een Ja, dat, ja. Dat, dat heb ik zeg maar overal moeten doen. Uh, als we zeg maar voor de wedstrijd toernooien heen gingen... Ja, zelfs uh, in, mijn, in mijn slaapkamer of in de hotelkamer, ging ik springen. En die ging je overal mee naartoe? Overal naartoe, ja. ja. Overal naartoe. En... Uh, ja ging ik dik aankleden en uh, deed ik even een warming up ja, ja. en uh, ging springen nou ja dus een soort skipak pak aan en dan maar flink... Ja, ja en dan flink zweten ja al die overdollige ja uh, uh, uh, yeah, kilo's uh, je, maar was het echt zo dat het dan vlak voor een weging dat je dat moest er nog even ja dan is het niet goed gegaan of, of dat is een echt no nood nood ja ja nood maar als je als ik van tevoren een goede periodisering heb gemaakt zeg maar voor mijn voor mijn gewicht oh ja. dan was het niet nodig maar af en toe, ja, dan ben je net 100 of 200 gram te zwaar. Ja, dan moet je het eraf halen. En hoe lang en, moet je dan sprinten En dan, uh, ja, warming up, 5 minuten, 10 minuten. Want je bent al best wel droog. Ja. Ja, dan sprong je een kwartier... En dan is die 100 ja, en dan gram eraf. 100 gram, ja, 200 gram. Ja. Ging je dan af? Ja. Geen slokje water meer, niks. Nee, nee, nee niks. Nee, nee, droge mond. Oh. Ik, ik, heb wel, ik heb hier wel eens in een studio gezeten met iemand die aan anorexia leed. Oh. Nou ja, ja, dat, dat, <laughs> nou ja nee, dat is een beetje een rare dat, vergelijking. Ja, maar ja. Die, die, die zijn er ook zo mee bezig. Hè? Ja, Tot, ja, ja. ja. Nee, dat klopt. Het, het, klink, het klinkt bijna, voor, voor iemand die niet zo sport zoals jij, bijna ziekelijk. Dus ja. als, als je zo erg. Is, je gewicht moet lezen. is het ook zo. Maar uiteindelijk krijg je toch heel veel terug. En je doet het ergens voor. En ja. je, je, Als je een doel hebt. Nou, dan, dan maakt het echt helemaal niks meer uit. Dan, dan, ja. Raak je hem nog wel eens aan? springt uh, uh, uh, Zo weinig mogelijk. Heel <lacht> af en toe doe ik wel eens de uh, down-anders. Of uh, die, die dubbel uh, dubbele, met, met, met, met het touwtje. Maar zo min mogelijk. Zo min mogelijk. Ja. ja. ja. Ik snap het wel. Goed, ik uh, ga naar de vraag die jij in de bingo molen mag doen. Wat, ja. Heb je daarover nagedacht? Ja, ja, heb ik over nagedacht. Voor, ja. voor een andere sporter, die, ja. die gaat daar ook in... en die komt dan misschien volgende week een keertje eruit. Okay. Er zijn flink wat sporters die hun, uh, hun vraag hebben achtergelaten... Wat heb jij bedacht? Uh, wat is je favoriete gerecht? Ja, weer met eten. Hè? <laughs> <Ja>. <laughs> ik hoor een kleine obsessie. <laughs> kan je een beetje koken ook zelf? Um, ja, lasagne kan ik wel goed maken. En pasta's. Maar uh, voor de rest uh, niet veel. <laughs> Do dat doet je vriendin of vrouw? Ja, dat doet mijn vrouw, ja. Dat doet je vrouw, ja. oké. Okay. <laughs> en dan wat, is, wat is je eigen lievelingseten? Waar, waarvoor kan jij s'nachts wakker worden gemaakt? Uh, Aziatisch, echt. Vooral Thijs. Vooral thijs, thijs, thijs. eten, ja. Lekker, hè? Ik ben zo vaak in Thailand geweest. Dus ja, ik, ik weet bijna alle gerechten weet ik zo op te noemen. Nummer 13. Ja, dat is meer Chinees. Nee, man, het is bij de Thai ook. Ja, bij de Thai ook. Dat is een nummertje. wat is je favoriete gerecht? Bij jou dus Thais, maar je kan het niet eens zelf maken. Uh, nee, nee, nee, dat laat ik liever maken. Ja. Goed, misschien alle tijd voor. Hoewel, je hebt nu net een dochtertje van zes maanden. Dus ja. Daar zal je wel druk mee zijn. Ja, ontzettend. Ben je trots vader? Ja, heel erg. Heel erg. Echt het mooiste wat er is. Ja. Ja. Mooi. Hele nieuwe carrière dus als trainer ja. bij de marge En uh, vader geworden net sinds, uh, het ik het, geloof, zes, zes en maanden. Zes maanden. Ja, zes ja. maanden. Ja. Leuk dat je er was. Terug naar Armerzoden. Ja, de mos. Ja, de kant De mos. Ja. Goed, hartstikke mooi dat je er was. Huis, nu Kotja Bas. Dankjewel dank wel. voor je komst. Dankjewel. Dat was hem weer voor de donderdag. Morgen praten we in de Nieuwsbv over. Ja, dat is te gek. De fantastische serie Wild Wild Country staat op Netflix. Gaat over geloofsvrijheid voor sectes in Amerika. Schijnt de serie van het jaar te zijn. Het is natuurlijk de week van Kay. Morgen en uiteraard om half twee. Brosport. Dat allemaal morgen. Dus zometeen Radio 1 vandaag met Jan Mom. BNN Vara. NTO Radio 1. Morgenavond van half acht tot half negen. Mandjaren. Live vanuit de Kampveerse Toren in Veren is alles Zeeuws wat ter tafel komt. Zeewier, zeevruchten en Oosterschelde kreeft. Luister naar Mandiale. Morgenavond van half acht tot half negen. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Heb je door de baasdrukte de btw-vrije dagen van Carpetright gemist? Nog tot en met dit weekend betalen wij voor jou de btw op vele vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Haal lekker voordelig een nieuwe woonstijl in huis. Carpetride, de vloerenspecialist. <tied>